Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In Amsterdam is vannacht opnieuw een koffieshop beschoten. Er werd meerdere keren geschoten, de koffieshop was dicht. Omwonenden van de zaak belden vannacht de politie omdat ze harde knallen hadden gehoord. Van de dader of daders is geen spoor. Het is de zoveelste beschieting van een koffieshop in Amsterdam. De politie sluit niet uit dat de daders de concurrentie willen uitschakelen. Het is tijd om te investeren in de ouderenzorg, dat zegt Actis, de brancheorganisatie van werkgevers in de zorg, in een reactie op een manifest van columnist Hugo Borst om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Er moet niet alleen meer geld worden vrijgemaakt, maar er moet ook meer aandacht komen voor opleiding van personeel, vindt Actis. De zorg voor de patiënten in de zorginstellingen wordt volgens de brancheorganisatie steeds zwaarder, de zorgondernemers herkennen zich niet in het beeld dat er te veel geld gaat... naar het management, directie en bestuur van de instellingen. Hugo Borst wil dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt... en goede zorg waarborgt voor alle kwetsbare ouderen in verpleegde huizen. In de Pakistanse stad Quetta hebben terroristen een politiekazerne aangevallen... en zeker 59 kadetten gedood. Er zijn meer dan 120 gewonden. Drie mannen drongen schietend het gebouw binnen... Een onbekend aantal mensen werd gegijzeld. Speciale eenheden van het Pakistanse leger omsingelden het gebouw... waarna een vuurgevecht ontstond met de aanvallers. Twee terroristen hebben zichzelf daarbij opgeblazen. De derde werd door zijn hoofd geschoten. In een pretpark in Australië zijn bij een ongeluk vier bezoekers omgekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een rit in een waterattractie. Waarschijnlijk is het bootje waarin de slachtoffers omgeslagen... en kwamen ze klem te zitten. Pretpark Dreamworld is vanwege het ongeluk gesloten. Het weer, eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de loop van de dag in de noordelijke helft ook zon. In het zuiden blijft het bewolkt. Het wordt een graad of 11. Morgen opnieuw veel wolken, maar later ook weer wat zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A4 in de richting Amsterdam tussen Schiphol en klopend badhoeverdorp 3 kilometer die wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Daardoor zijn bij Klopend badhoeverdorp twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 En u hoort ze nu met ding edong dong dus niet dingadong, dat is de Engelse versie. En ding e met een E, dat is de Nederlandse versie. Teach in nu met ding -a dong Is het lang geleden, is het lang geleden, daar is mijn hartje riet met zijn ding. ding dong is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomer. De ik gaan we naar het reuze rat. Oh, de kermis, daar is altijd wat te doen En boven in dat reuze rand jij een zoen Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang Yes, Siska, ik weet het, je vader is niet mis Maar dansen met jou is het mooiste wat er is Voila De schieten gaan we naar de Brunserrad. Oh, de kennis, daar is altijd wat te doen. En boven dat reuzerrad ben jij een zoek. La la la la la la la. la. Vaar je hier eens door Soudan, Menciska, en hoor je zacht je naam, dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. Vanaf gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar het Kreuzerat. Op de kermis, daar is altijd wat te doen, en bovenin dat reuzenrad krijg jij een zoet.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 Kom ging je van me heen Manny, ik breng u rozen Rozen van uw kleine man Mami, ik breng u rozen Rozen van kleine Jan Als hij smiddags uit de school kwam Was zijn eerste gang naar moe. In zijn hand een bosje rozen ging hij naar haar graf dan toe. Hij zei: Mami, je je jongen, dus je kunt ervan op aan dat zolang als ik zal leven, rozen op je grafje staan. Mami, ik.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 Allemaal tussen gisteren en vandaag. Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet gaan. Hoewel haar blik me zei: Jij bent alles voorbij.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 Thuis, thuis het rij, kop, kop, kop bij mij. Liever vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in de ziekenhuis. In een open sportcar reed Brigitte Bardot voorbij, op een kruis bedilde ze linksaf.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 dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. thuis, thuis kruis bevrijd. Kom, kop, kom erbij. Lieve vijf minuten, later het huis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een dusje voetje reed familie van der Sloot. Met z'n zessen meer dan duizend pond rachter hing een caravan, de een plastic boot Het wagentje lag bijna op de grond Op een kruispunt kwam een lekke band Men schreeuwde moord en brand Kruis, kruis, kruispunt vrij Kop, kop, kop erbij bij vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis verdrijven. Kop, kop, kop verdrijven. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 en bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in rond bij het blond ruimend bier. Male kom, male kom hier lekker stuk male mij, lekker dier van plezier. Male is rond, male is blond, zoet op je mond. Als een houten plank met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. We zorglaken, smak, onze zondige geleid, Bang voor de duivel en bang voor zijn Er En zuinig gezend in het zakje doen. Zo komt die zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan. Zoals het hoort.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 een ontschuimend bier.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 Agentje, agentje, dat kan toch immers niet? Zeg juffrouw, ik wil geen tegenspraak, want dat verdraag ik niet.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 we hebben het over Rob de Nijs. Met een hit, nu uit 1966. U hoort Rob de Nijsje met Anna Palona. Anna Palona. Het was in Anna Palona. Anna Palona. Het was in Anna Palona. De zon stond hoog aan de hemel.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 Pas op voor hem, hij blijft je toch niet trouw Maar als ik in je armen lag, vergat ik dat. Mijn fantasie, de meubeltjes erbij. Nu zijn opeens die dromen stuk en alles is voorbij.